8 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rensen en Marcel Oosten. Goedemorgen, zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal... meer over dat schokkende rapport van Human Rights Watch... over luchtaanvallen op burgers in Syrië. We praten erover met Dick Berlijn. En er is een taskforce voedselvertrouwen, ja. En die hebben nu wel wat te doen met alweer een vleesschandaal. Nu is het NOS-journaal, hier is Jan van der Putten. De WW-duur wordt waarschijnlijk niet verkort, maar blijft staan op maximaal drie jaar. De overheid betaalt de eerste twee jaar. Het laatste jaar komt voor rekening van werknemers en werkgevers. Vakbonden, werkgevers en kabinet zijn elkaar hierover dichtgenaderd... in de onderhandelingen over een sociaal akkoord, meldt de Volkskrant. Sociale Zaken en minister Asscher willen niet inhoudelijk reageren... totdat er een akkoord is. Vermoedelijk volgende week kan het overleg worden afgerond, is de verwachting. Het Syrische leger voert doelbewust luchtaanvallen uit op de burgerbevolking... en maakt zich daarmee schuldig aan oorlogsmisdaden, dat stelt Human Rights Watch. De mensenrechtenorganisatie bezocht 50 plaatsen in het noorden van Syrië. Sinds juli vorig jaar hebben volgens plaatselijke activisten zulke legeraanvallen... aan meer dan 4300 burgers het leven gekost. Human Rights Watch zegt dat het leger doelbewust bakkers aanvalt... en rijen met mensen die wachten op brood. Ook ziekenhuizen waren herhaaldelijk doelwit.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 In de Mexicaanse staat Michoacán zijn zeker 17 doden gevallen... bij gevechten tussen drugskartels en de federale politie. Een tiental gewonde agenten is overgebracht naar het ziekenhuis. De vuurgevechten tussen criminelen en agenten braken op drie plekken uit. In de staat in het midden van Mexico werden wegen geblokkeerd... door groepen gewapende burgerwachten. Die eisen van de autoriteiten dat er een eind wordt gemaakt... aan de machtspositie van de drugskartels.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 Ik verwacht van de Kamer dat alle politieke partijen tegen minister Schippers zeggen... minister, het, het is nu genoeg geweest, u moet over de brug komen, want zo kan het niet. In Stadskanaal heeft een grote brand gewoed in een huis. Waarschijnlijk is de bewoner daarbij om het leven gekomen. Toen de brandweer aankwam, woedde het vuur al zo hevig dat brandweermannen het huis niet in konden. Ook buurtbewoners probeerden de man nog te redden, maar dat lukte niet meer. Als hij dan hoort dat de, de buurman ook geprobeerd heeft hem eruit te halen en dat dat niet gelukt is, dat hij niet meer kon opstaan, ja, dan moest die andere buurman wel uh, voor zijn eigen leven kiezen. Het huizenstadskanaal is totaal verwoest door de brand. Een deel ervan is ingestort. Barcelona en Bayern München gaan door naar de halve finales van de Champions League. Barcelona schakelde Paris Saint-Germain uit. De Spanjaarden hadden genoeg aan een 1-1 gelijkspel thuis na de 2-2 van de eerste wedstrijd. Bayern München versloeg Juventus met 2-0... nadat ook de eerste wedstrijd met 2-0 door de Duitsers was gewonnen. Dinsdag plaatsten Real Madrid en Borussia Dortmund zich al... en morgenmiddag wordt voor die halve finales geloot. Dan is weer. Een gebied met regen en motregen... trekt langzaam van zuid naar noord over het land. Vandaag in het zuiden wat zon. Het noorden blijft bewolkt en regenachtig. Op de Wannen wordt het 6 graden en in Limburg 15. Morgen zon en een enkele bui. In het weekend gaat de zon meer schijnen. Vooral zondag is het zacht, 17 tot 21 graden. Is een... Zover is het nog niet. Verkeersinformatie bij de ANWB, Kees Kwaks. Krappe 200 kilometer file staat er. Onder invloed van de regen zijn de dagelijkse files wat langer dan normaal. Problemen zijn er op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Salbommel 3 kilometer. Een ongeluk is daar gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Op de A2 Eindhoven-Maastricht staat 5 kilometer file tussen Kelpen, Oler en Gratum. Er is nu technisch onderzoek naar een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Dat gaat allemaal nog wel even duren. Het verkeer onderweg naar Duitsland kan vanaf knooppunt alleen de Heide beter omrijden via Venlo. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda. De nasleep van een ongeluk tussen Maasdijk en Vlaardingen, 5 kilometer. En op de A67, Venlo richting Eindhoven. Tussen Liesel en Asten nog 7 kilometer. Luchtaanvallen op Syrische burgers, hoort u zo meer over, over ruim twee minuten.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 Kies ook voor De Andere Kijk op de zaak. Ga naar postnl.nl slash De Andere Kijk. Ervaar zelf de voordelen van Be Frank en download nu de app Mijn Pensioen. Het NOS Radio 1 journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. En weer is het vertrouwen in de levensmiddelenindustrie geschaad. Want wat voor vlees eten we eigenlijk op de pizza... en in de kant-en-klaar maaltijden? Straks de Federatie Nederlandse Levensmiddelen. En in Syrië is in de rij staan voor de bakker een gevaarlijke onderneming. -Akbar. -Akbar. Human Rights Watch beschuldigt het regime in Syrië... van nieuwe misdaden tegen de menselijkheid. Want burgers zijn bewust doelwit van bombardementen van de Syrische luchtmacht... blijkt uit onderzoek van Human Rights Watch. Zo bestudeerde de organisatie aanvallen op bakkerijen en ziekenhuizen. We spraken daar eerder over met Jan Kooi van Human Rights Watch. Ja, natuurlijk moeten alle bombardementen die zijn uitgevoerd goed worden onderzocht... Maar dat gebeurt niet altijd. En Syrië altijd zeggen dat ze zich... Uh, of het Assad-bewind zal altijd zeggen dat ze zich richten op uh, rebellen. Maar wat wij constateren is ja, dat, dat oppositie-doelwitten... die in de buurt van uh, ja, de plekken waar de bommen gevallen zijn... die zijn vaak niet geraakt. Uh, het enige wat geraakt wordt zijn burgerdoelwitten. Dus uh, ja. woningen, ziekenhuizen. Eén ziekenhuis is tot zeven keer, acht keer toe gebombardeerd. Uh, dat, is geen, dat is geen toeval meer. Maar dat, dan was er wel een militair doel in de buurt? Zegt u? Nou ja, dat, dat zal het bewind van Assad zeggen. Ja. Maar als een ziekenhuis zeven keer wordt getroffen... dan kunnen ze kennelijk wel een beetje mikken. Daar praten we erover door. En Dat doen we met Dick Berlijn, oud-commandant der strijdkrachten... en voormalige gevechtsvlieger. Meneer Berlijn, welkom in onze uitzending. Goedemorgen. Kunt u het zich voorstellen? Doelbewust je op burgers richten? Nee, dat kan ik me niet voorstellen. Het is in ieder geval een praktijk die in onze luchtmacht... en de luchtmachten van onze coalitiepartners uh, geen nuance is. U hoorde het meneer Kooi zeggen van Human Rights Watch. Ja, mikken kunnen ze wel. Um, is, het, is het voorstelbaar dat het per ongeluk gebeurt? Zo'n rij voor een bakkerij bombarderen? Mm, nou, dan moet je wel, dat, het zou kunnen. Hè. Een, een bom kan wel eens een afzwaaier zijn. Uh, en dan kunnen er wel eens, uh, wat we dan noemen, collateral damage kan dan optreden. Maar als een ziekenhuis acht keer getroffen wordt, ja, ja. dan is dat geen afzwaaier meer. Hmm. Wat zou. Ja, ik, ik kan me mm. er niets bij voorstellen, nu ook niet, meneer Berlijn. Maar wat zou. Um een reden ervan kunnen zijn om burgers te raken. Ja, u vraagt me nou in, de, in het hoofd te kruipen van een totaal verwerpelijk uh, regime. Het is wat moeilijk en ik kan me voorstellen, zoals de vorige spreker dat ook zei... dat uh, uh, wellicht van de kant van uh, uh, het regime vermoed wordt dat er opstandelingen in die ziekenhuizen zijn... Uh, mag, dat mag dan wellicht zo zijn, maar de uh, geneesche conventies uh, zijn daar heel duidelijk in... dat je dan uh, toch dat, soort doel, dat niet als doel mag aan, uh, reken, uh, tellen. Uh. Ja. Dus de, Ook al vermoed je dat daar misschien dan rebellen zitten, dan, je mag een ziekenhuis nooit, nooit beschieten. Maar, maar natuurlijk niet. Nee, nee. Uh, is, is het een um, effectieve manier om een oorlog te winnen? Want je, je ontregelt natuurlijk wel uh, een hoop in, in dat soort buurten waar rebellen zich ophouden. Ja, um, ik denk het niet. Ik denk dat uh, als een regime tot dit soort uh, daden overgaat... Ja, dan signaleert ze in de eerste plaats dat ze alle legitimiteit heeft verloren. Maar goed, dat wisten we eigenlijk al. <tiek> is, je kan ook zien dat het een, een wanhoopsdaad is want als je tot dit soort praktijken over moet gaan. Uh, ik kan me niet voorstellen dat dit uh, het regime enig goed doet... Uh, het zal de rebellen, de opstandelingen, hoe u zo, de vrijheidsstrijders... hoe u ze ook maar noemen wilt, alleen nog maar uh, fanatieker maken... en vastbradender maken om alles te doen om dit regime uh, aan de kant te schrijven. Natuurlijk. Dus het zal absoluut niet effectief hebben. Althans, vanaf de kant van het regime geredeneerd. Kent u voorbeelden uit het verleden waarin het, het luchtwapen is ingezet... tegen de burgers en zelfs de eigen burgers? Uh, ja, dat hebben we natuurlijk wel vaker gezien. Of het nou ook vliegtuigen waren. We hebben, we hebben gezien dat Saddam Hussein zijn eigen... Uh, burgers hard aanpakten met gifaanvallen. We hebben het in Darfur gezien uh, dat burgers werden uh, gebombardeerd. <kliek> uh, maar nogmaals, het, dat zijn allemaal praktijken... die, die in ieder geval uh, jou niet helpen een oorlog te winnen. Nee. Wat zou uh, de burgerbevolking in Syrië kunnen helpen op dit moment... tegen dit soort beschietingen? Ja, het is vrij makkelijk voor een coalitie om bijvoorbeeld een heel effectief luchtoverwicht of luchtverbod, een vliegverbod te installeren. Zoals we dat een no-fly zone. Een no-fly zone. Dat hebben we in Bosnië gedaan, dat hebben we in Kosovo gedaan, dat hebben we in Irakkenstad gebeurd. Maar dat moet je dan wel handhaven natuurlijk, Dat moet je handhaven, maar het is vanuit een militair standpunt, vanuit een militair operationeel standpunt bekeken. Vrij eenvoudig te doen als we aan het beste denken. Het beste heeft er alle middelen voor. Het kan zeer effectief zijn. Het is ook een heel duidelijk gebaar naar, de, naar uh, het regime van Saddam. Want je bent in feite de, de vrijheid van beweging aan het wegnemen. Ik zei Saddam, ik bedoel natuurlijk Assad. Ja, ja, ja. Je bent de vrijheid van beweging aan het wegnemen van dat regime. En het effect daarvan is, is dat dat regime ook dan uh, het vertrouwen in de leider gaat opgeven. Dat, dat, dat die machtsbasis van Assad die blijft trouw aan Assad, zolang ze het gevoel hebben dat Assad de zaak in handen heeft. Maar zodra de vrijheid van beweging weggenomen wordt door bijvoorbeeld zo'n vliegverbod... dan zal ook dat regime heel snel toch uh, uit elkaar gaan ballen, is de verwachting. Ja, met veel grotere gevolgen. Dick Berlijn, oud-commandant der strijdkracht en voormalige gevechtsvlieger. Ook dank hoor, voor de toelichting. Geen dank. Bijna kwart over acht u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Begin februari werd duidelijk dat er paardenvlees... in sommige rundvleesproducten terechtgekomen was. Eerst in Engeland, maar later ook in andere Europese landen bleek. Waaronder Nederland. En nu blijkt iets van de omvang. 50 miljoen kilo vlees moet uit de handel worden gehaald. Nederlands vlees. En dat is een enorme berg. Philip de Ouden is hier, directeur van de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie. Meneer de Ouden, welkom. En goedemorgen. goedemorgen. Is dat mogelijk? Zoveel vlees nog terughalen? Nou, het betreft de periode begin 2011 tot 2013. Dus we moeten ervan uitgaan dat een heel groot deel van, van dit vlees... In de, in de menselijke consumptie is, is terechtgekomen de en de reeds is geconsumeerd. Ja. Aan de ene kant is het goede nieuws dat dat blijkbaar geen gevolgen... voor de volksgezondheid heeft, uh, heeft opgeleverd. Want er is niemand ziek geworden, zegt u, of niemand heeft zich gemeld. D dat is, uh, daar is dus niets van gebleken. Dus de vraag is, hoeveel is er nu nog op de markt? En dat is ook wat de VWA, uh, de voedselketen, nu vraagt... om zo spoedig mogelijk na te gaan, snel te handelen... in welke producten het verwerkt is en waar die producten zich op dit moment bevinden. Ja, nou hoef je ook niet ziek te worden van paardenvlees. Hè? Want dat is het idee, dat er echt paardensnippers... toer rundvleessnippers zijn vermengd. Dat is correct. Het gaat om de integriteit van het product... Consument moet zeker weten dat wat erop staat, dat dat er ook in zit. Ja, er is veel onduidelijkheid, hè? Ook, ook nu weer in de berichtgeving. Want uh, ja, is er nou wel of geen gevaar voor de volksgezondheid... als je niet weet waar het vlees vandaan komt, hoe weet je dat dan zeker? Uh... Nou, u had vanmorgen meneer Van Triet in de uitzending... die dat keurig netjes heeft uitgelegd. Er ja. is Europese wetgeving die zegt dat iedere schakel in de keten... een registratie moet bijhouden waar de grondstoffen en de producten vandaan komen. Ja. Dat is hier niet het geval. Hier heeft iemand moedwillig, denken wij, uh, sporen uitgewist. Dat is over een strafbaar feit. Dat noemen wij gewoon criminaliteit. Um, die heeft dat, uh, die heeft dat uh, uitgewist. Ja, dat is een wettelijke overtreding. In dat geval ontstaat er onzekerheid over waar de grondstoffen vandaan komen. En dus staat een deel van de keten, ook, uh, moet dan helemaal getraceerd worden. Ja. En uh, de VWA als toezichthouder is verplicht om dat dan uit te zetten. Goed, dus Consumentenbond uh, had het vanochtend eerder bij ons in de uitzending... ook over de onduidelijkheid. Laat u even luisteren. Al is er geen sprake van een gevaar voor de volksgezondheid... consumenten willen toch weten wat ze moeten doen... en waar het wel en niet goed is... en of er dingen in zitten die er niet in horen te zitten. Ja, en daar gaat het misschien wel om, hè? vertrouwen. Het helemaal met, helemaal met u eens. Ja. Uh, dit is, uh, dit is uh, niet goed uh, voor het vertrouwen in, in de voedselketen. Uh, dat is ook iets wat ons uh, grote zorgen baart. Dus natuurlijk het, het allergrootste deel van, van, uh, van de producenten en schakels in de keten werken nauwgezet. Ze uh, zijn zeer zorgvuldig uh, uh, in de manier waarop zij met uh, grondstoffen en uh, voedingsmiddelen omgaan. Um, maar dit soort feiten helpen niet om de consument dat vertrouwen te geven... en het is de dure plicht aan alle schakels in de keten... om ervoor te zorgen uh, dat de consument volledig kan vertrouwen... op wat er in het schap van de supermarkt, bij de slager... of waar dan ook in de horeca ligt. U zit bij de taskforce voedselvertrouwen door staatssecretaris Dijks... maar ingesteld om dat vertrouwen in ons voedsel en in de keten weer terug te winnen. Um, welke maatregelen heeft u daarover tot nu toe bedacht? Want dat zit hem volgens mij vooral in transparantie en duidelijkheid over wat er op een etiket staat? Nou, die... die taskforce is, is aan de slag. Daar zitten we met een heleboel in. Neemt u het mij niet kwalijk als ik daar op dit moment geen mededeling over doe. We zullen uh, voor de zomer rapport uitbrengen aan de staatssecretaris. Maar waarom nou? Dat Want we is onze, dus onze mensen, mensen willen geven. heel graag weten waar we mee bezig zijn. laat ik u, u, het, volg, laat u het volgende zeggen. Nou, waar we naar, naar aan het kijken zijn. Is, uh, zijn er overbodige schakels in de keten? Hebben wij risico's niet goed in kaart gebracht? Uh, we hebben natuurlijk enorme stappen gemaakt... op het gebied van voedselveiligheid in de afgelopen twintig jaar. Ook... Traceerbaarheid, maatregelen genomen. Ja, je kan nooit een lijstje maken van de dingen waar je niet naar zoekt. Mm. En Misschien moeten we ook naar andere dingen zoeken. Dus dat betekent een analyse maken van de risico's die we lopen. De, zijn er punten in de, in de keten waar risico's op fraude ontstaan... die we niet goed in kaart hebben gebracht? Dit is natuurlijk uh, zeker uh, de casus die op dit moment voor ligt. Hier zullen we echt het naadje van de kous boven, uh, ja. uh, uh, boven tafel moeten hebben. En dat is een rare woordspeling. Ja, <laughs> um, maar, maar, je... maar zodat we hier... Alle lering uittrekken en daarna ook de maatregelen nemen die daarbij horen. Nou, toch even proberen, want u geeft het al aan en misschien zijn er veel te veel schakels in de keten. Uh, uh, gaat u richting die vleesindustrie en uh, gaat u daar zeggen, zorg dat je je eigen branche op orde krijgt? Bent u daarmee bezig? Uh, in alle. Kijk, uh, er zijn natuurlijk heel veel verschillende sectoren uit de voedingsmiddelenindustrie hierbij betrokken. Um, dus er zijn veel afnemers van, van vlees in, in, in andere producten. Dus we zullen allemaal goed moeten kijken... of we uh, inderdaad de zaken geborgd hebben bij onze leveranciers. En dit vergt inderdaad van de hele voedselketen... Uh, goed kijken, naar binnen keren, eerst kijken hoe we handelen... en waar we die maatregelen moeten nemen. Ja, dit vraagt zelfonderzoek. Philip Denouder, directeur van de Federatie de Nederlandse Levensmiddelen Industrie. Hartelijk dank voor uw komst. Graag gedaan. En uitleg. En het klinkt misschien ouderwets, maar het is helemaal terug. Huizen met erfpacht eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Kees Kwart. Dikke 260 kilometer, en dat is, dat is veel. En de regen is daar toch voor een groot deel schuldig aan. Ongeluk op de A2, eindover maastricht tussen Kelpen, Oler en Gratum. 5 kilometer. Tot een uur of negen blijft daar de linkerrijstrook dicht. Omrijden naar Duitsland is de betere optie... vanaf knopend leden Heide via Venlo... Op de ring A10 een ongeluk tussen Zeeburg en Knooppunt Watergraafsmeer... zijn twee rijstroken dicht. Het levert 6 kilometer file op. En ook op de A16 ging het mis van Rotterdam naar Breda. Bij Knooppunt Klaverpolder staat 3 kilometer. De linker rijstrook is dicht. Kees Quarks bij de ANWB, dankjewel. Als een kleine jongen, maar dan met duur speelgoed. Ja, Mino ja, ja, Remmers mag ja, ja, vliegen ja, ja, met ja, een drop. Ja, ja, ja, Dat ging ja, ja, ja. goed niet net nog nee, steeds. Nee, ging niet goed. Ze niet. heeft de noodlanding al gemaakt. Ah. Ik weet niet hoe de verzekering bij de NOS is, maar uh, klapte gelijk tegen. De... Het leuke is: je hebt hier een soort uh, helikoptertje met vier wieken. Daar hangt een cameraatje onder. Je kunt een app downloaden op je telefoon. En dan kun je met je telefoon besturen. Nou, gelukkig staat er nu iemand naast mij die, uh, die er veel meer ervaring bij heeft. Op een wit vierkante blokje met een haar. ...op de helikopterhaven. Het ding is 40 bij 40 centimeter. Hij kan take-off, hè? Uh, ja, ik zal op het knopje drukken. Dat de app. Is... Er zitten gelukkig Tempex, een soort Tempex-mal om de wieken heen... ...zodat we niet met onze vingers of met, erger nog met ons hoofd erin komen. Maar hij vliegt al hè? Hij vliegt en uh, hij hangt redelijk stabiel. Maar we mogen niet naar buiten. Uh, nee, dat uh, heeft met regelgeving uh, te maken. Ja, dan is praten voor de radio en vliegen tegelijk heel erg moeilijk. Je kunt hem ook st stabiel zetten, hè? Want hij kijkt nu naar beneden. Hoe werkt dat? Um, hij kijkt naar beneden en hij heeft een zogeheten optical flow uh, algoritme. En dan probeert hij stabiel te blijven ten opzichte van de ondergrond. En Ik zal hem nu ook even op opname zetten. Ja, terwijl filmt hij ons Hij filmt nu ons, terwijl, terwijl hij aan het vliegen is. Daar is natuurlijk heel veel over te doen, over dat heimelijk filmen van van alles. Ja, maar er zijn ook heel veel nuttige toepassingen van deze technologie. En uh, zo kan er bijvoorbeeld gedacht worden aan een boer... die zijn, uh, zijn gewassen kan inspecteren met deze apparaten. Even uitleggen dat dit Gerald Poppinga is. Hij is van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartinstituut. We hebben hier een soort circuit uitgezet op de campus in Eindhoven... waar vandaag een, een soort dag is waarin het ook gaat over regelgeving, wetgeving... Ja, want je kunt zo van alles. Kijk, je kunt natuurlijk heel zinvol een boer kan zijn land filmen. Ja, nou, de gewas. Een heel groot thema van de toekomst is precision farming. Precisieboeren. Waarbij er minder uh, kunstmest gebruikt wordt en minder beregend wordt. En alleen op de plekken beregend wordt waar het echt noodzakelijk is. Je vliegt er even overheen met je octocoptertje. Ja, je kijkt er even hoe de gewassen erbij staan. En vervolgens uh, ja, behandel je de gewassen lokaal op de manier zoals ze dat eigenlijk nodig hebben. Dus als het ergens droog is, spoel je daar even wat extra. Ja. Als je... Um, als, het, als er ergens meer voedsel... Oh! Uh. Ja, hij ging al rondom ons hoofd. Gaat dat daar een beetje? Ja, het gaat wel. Maar kijk, het punt is natuurlijk... privacy is één ding, veiligheid is het andere. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die kopen zo'n ding... die gaan aan een of ander groot evenement... dadelijk pingpong bijvoorbeeld. Oh, even een paar leuke fotootjes maken. Ja. Dan wordt het gevaarlijk. Um, op het moment dat een uh, zwaar systeem neerkomt... dan kan dat inderdaad heel gevaarlijk zijn. Maar... Um, ja, er zijn ook hele kleine systeempjes. Systeempjes die orde grote honderd gram wegen. Je We hebt hier allerlei dingetjes klaarstaan. Eentje is zelfs zo klein als je handpalm. Maar... Er komt wel regelgeving aan hè, dat als je nu buiten gaat staan met dit ding, dan moet je eigenlijk eerst toestemming vragen. Ja, dat klopt. Nou, het hangt ervan af uh, of je hobbymatig wil vliegen of beroepsmatig. En wanneer is het beroepsmatig? Op het moment dat het uh, niet voor de hobby. Uh, op het moment dat het tegenbaat is voor je, voor je werk. Maar als wij nu buiten gaan staan, welke platte pet controleert dan of dat wij met dat ding mogen gaan? Ja, dat is heel moeilijk inderdaad voor de politie om dat te controleren. Je kan aan de buitenkant niet zien of iemand hobbymatig bezig is of professioneel. Nou, maar dat zoek als wij nou buiten een beetje clandestine. Uh... Weet je wat we doen? We gaan een filmpje maken terwijl we nu in de uitzending zijn. Dat zetten we straks op het weblog. Er komen ook zo nog wat fotootjes aan. Ja, Toys for Boys hè? en ook Girls trouwens. Want het is hartstikke leuk, dat wel. Ja, u vindt die fotootjes en dat filmpje zo dadelijk op het blog van Mino Remmers. Dat vindt u weer op onze site nos.nl. Even naar onderen en dan aanklikken. Dit is tot half tien, het NOS Radio 1 Journaal. En hoorde u, read my book. Erfpacht wordt steeds populairder. Kopers van een huis hoeven dan niet de grond ook te kopen. Dat scheelt flink in de kosten. Waardoor banken weer makkelijker een lening geven. Steeds meer gemeenten passen daarom de erfpachtregels aan... in de hoop dat er huizen worden verkocht. Bijvoorbeeld in Vlaardingen. Kan ik het nou aan die huizen zien of er erfpacht op zit? Nee. nee helemaal niet? Nee, absoluut niet. Nee, kunt u niet zien. U kunt ook niet aan een auto zien of het huurd is of verkocht Maar hoe weet u het dan? Nou ja, wij weten het via onze administratie. Welke gronden zijn uitgebracht in de erfpacht en welke gekocht zijn. Vlaanderen is een van de oudste gemeentes hè, die de constructie heeft met erfpacht. Ja, dat klopt. Wij hebben om even cijfers te 120 miljoen uh, uitgegeven in erfpacht. En we zijn op zes na de grootste gemeente met een erfpakconstructie. Waarom is dat eigenlijk ooit bedacht? Ja, uh, in de tijd was uh, eigenaar van de grond uh, Nat Dan. Uh, dus de meeste mensen vonden dat de grond uh, eigendom moest blijven van de gemeenschap. En daarom is die erfpakconstructie uh, uitgevonden. En het is een prachtig middel uh, op dit moment in de crisis. Ja, zeker. Je merkt nu ook wel dat nu we de nieuwe erfpachtnoten hebben aangenomen... dat mensen weer vertrouwen hebben en de banken vertrouwen hebben... dat ze weer een woning kunnen kopen en verkopen in Vlaardingen. We zijn bij de deskundigen in Rotterdam. Meneer Van Bosse, um, erfpacht, sinds wanneer is dat nou weer populair? Um, nou, de laatste tijd uh, beginnen overal stemmen op te gaan om uh, weer erfpacht uh, zeg maar, in het leven te roepen. Uh, dat is mede als gevolg van de crisis. Zie je dat in heel Nederland? Is dat een beeld wat uh, toeneemt? We zien dat bij verschillende gemeenten. Nou, wat mij betreft nog iets te weinig. Er zijn vaak zeg maar, oude politieke argumenten om het niet te doen... Uh, maar volgens mij is het meest steekhoudende argument om het wel te doen... is uh, dat we erfpacht kunnen inzetten als economische motor... Uh, of, of de, de economische uh, groei van de stad te stimuleren. Zullen we eens een rekenvoorbeeld uh, doen? Ja, ik weet niet wat die huizen hier doen. Ze zien er uh, mooi uit. Wat voor soort huizen zijn er trouwens? Ja, dit zijn uh, middenduur. Uh, dus middenduur? Dus zeg maar, nou ja, zeg maar tussen de 250 en de 3 ton. Oké. Okay. Nou, 250 vind ik, een, vind ik een prijs waar we vanuit kunnen gaan. Hoeveel gaat het daar vanaf als je erfpacht uh, hebt? Nou ja, ongeveer 70.000 euro. Dus die woningen worden dan eerder bereikbaar voor een groep die zeggen... nou, die 2,50, dat lukt me net niet. Ja, dat betekent dat je zo 180.000 maar hoeft te lenen. Is het toch een slok op een borrel? Absoluut. Plus, je erfwacht is ook aftrekbaar uh, van je inkomstenbelasting. Ja. En het enige is, banken geven het wel... maar dan moeten de spelregels wel heel helder zijn... en uh, het moet niet zo kunnen zijn dat halverwege de wedstrijd... oftewel de lening, het uh, bedrag wordt veranderd. Nee, precies. Banken hebben het liefst, eeuwigdurend, weten ze precies waar je aan toe bent. Eigenlijk zou je zeggen... Waarom doet niet heel Nederland zoals Vlaardingen? Ja, het is een soort uh, emotie. Sommige mensen willen uh, de grond hebben, want dat geeft dan een apart gevoel. Andere mensen zeggen, ja, het maakt maar niet uit. Uh, erfpacht is ook prima. Ja, want ik mag toch gewoon alles doen? Die mensen hier tegenover, die mogen alles doen uh, op, op hun grond. Mogen gewoon bomen kweken, plantjes neerzetten, uh, stoeptegels erin zetten. Alles. Geen enkele restrictie. Absoluut. Uh, het, het, het, je hebt dezelfde rechten en plichten als de eigen grond is. Kijk eens aan. Laatste spreker van Bert van Sloten was wethouder Kees Oostrom van Vlaardingen. En nu hoorde ook Peter Bosse van het bureau Facton. En straks om tien uur, dan weten we hoe de huizenmarkt erbij staat. Want dan presenteren de makelaars, verenigd in de NVM, de kwartaalcijfers. Ja, en heeft u wat geld over en wilt u lekker uit het zicht van de belasting sparen in Luxemburg? Nou, dat wordt een stuk lastiger. Hoort u meer over na half negen.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 Dit is Radio 1. Het is 1 uh, minuut over half negen de hoogste tijd voor het NOS-journaal. Jan jo, van den Putten. Goedemorgen. De morgen. De duur van een WW-uitkering wordt waarschijnlijk niet verkort, maar blijft staan op maximaal drie jaar. De overheid betaalt de eerste twee jaar WW. Het laatste jaar komt voor de rekening van werknemers en werkgevers. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. Vakbondenwerkgevers en kabinet zijn het erover eens geworden in de onderhandelingen over een sociaal akkoord. Naar verwachting wordt het overleg volgende week afgerond. De Deutsche Bank Nederlands schoont het klantenbestand op. 18.000 rekeninghouders krijgen een brief waarin staat dat de Deutsche Bank niet de geschikte bank voor u is. Dat melden het FD en het Telegraaf. Volgens Deutsche Bank is in de voorbije drie jaar honderden miljoenen verlies gemaakt op de Nederlandse portefeuille. De klanten zitten bij bankonderdelen die Deutsche Bank in 2010 overnam van ABN Amro. De nationale ombudsman vindt dat de overheid veel te lax heeft gereageerd op de gevolgen van de Q-koorts. Daardoor is de epidemie volgens hem te ver uitgebreid en zijn er mensen onnodig ziek geworden. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de Q-koorts. En de ombudsman denkt dat alle partijen het kabinet zullen aanspreken op compensatie van de slachtoffers. Het terughalen van de 50 miljoen kilo verdacht rundvlees... is de schuld van vleesbedrijf Zelten in Os. Dat zegt een vertegenwoordiger van de vleessector. De Nederlandse Voedsel- en Waarautoriteit heeft 130 bedrijven in Nederland... die vlees van dat bedrijf hebben afgenomen, aangeschreven. Ze krijgen 14 dagen de tijd om te achterhalen waar het vlees naartoe is gegaan. En zodra ze dat weten, moet het uit de handel worden gehaald. Volgens de woordvoerder van Vlees.nl worden die ondernemingen de dupe van één bedrijf... dat zijn werk niet goed heeft gedaan. En in Amsterdam-West is gisteravond een man neergeschoten in de omgeving van het Mercatorplein. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Er is niets bekendgemaakt over zijn identiteit. Wel zegt de politie dat het slachtoffer aanspreekbaar was. Er is een aantal mensen gearresteerd. Op verschillende plekken in Amsterdam heeft de recherche onderzoek gedaan. Dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weerplaza.nl Het is vanochtend behoorlijk wisselvallig. Het is bewolkt en er zijn perioden met regen en motregen. De meeste neerslag valt in de noordelijke provincies... maar ook het midden en zuiden houdt het zeker niet droog. Heel misschien breekt in het zuidoosten af en toe de zon door... maar verder is het overal grijs en dus vaak nat. De temperatuurverschillen zijn groot, dat komt door het grote verschil in de wind... want in de noordelijke provincies waait de wind uit het noordoosten... en die voert koude lucht aan. Op de Waldeilanden en in de kop van Noord-Holland wordt het vandaag niet warmer dan 5 tot 7 graden. Maar dat is een scherpe grens, want in Groningen loopt de temperatuur op naar 10 graden en in het midden en zuiden wordt het 11 tot 14 graden. Vanmiddag wordt het sowieso overal wat beter weer, want het regengebied trekt dan langzaam naar het noordoosten weg. Er valt nog wel her en der een enkele bui, maar op steeds meer plaatsen wordt het vanuit het westen droog. De wind draait geleidelijk overal naar het zuidwesten. Die waait dan met 1 tot 4 boven voor. Behalve in het noordelijk kustgebied. Daar blijft de wind de hele dag uit het noordoosten waaien. komende nacht draait de wind dan ook in het noordelijk kustgebied... geleidelijk naar het zuidwesten. Dan hebben we morgen overal met een zuidwestelijke aanvoer te maken. Die voert vochtige lucht aan. Dat zijn wolkenvelden. Er valt ook her en der een enkele bui. Maar af en toe kan ook de zon even doorbreken. Voor wordt morgen 9 graden op de Waldeilanden en 15 graden in Limburg. In het weekend wordt het dan echt warmer. Zaterdag is het nog 10 tot 15 graden. Maar zondag loopt de temperatuur op naar 18 tot 21 graden. Dan blijft het overal droog. Niet droog op het ogenblik in het zuiden en het midden. Kees kwaks, bij de ANWB. Staan daar dan vooral de files? Ja, in totaal zo'n 250 kilometer file. Een, een drukke ochtendspits in de regen. We worden ook niet echt geholpen door een aantal ongelukken op plaatsen. Bijvoorbeeld de A2 Eindhoven-Maastricht. Daar is nog altijd technisch onderzoek gaande bij Gratum. De linker is dicht. Vanaf Kelpen-Oder staat 7 kilometer file. De verwachting is dat die rijstrook in ieder geval tot 9 uur dicht zal blijven. Verkeer met bestemming Duitsland kan vanaf knooppunt Leendeheide beter via Venlo rijden. Op de ringweg A10, een ongeluk, tussen Zeeburg en knooppunt Watergraafsmeer... staat 7 kilometer file en twee rijstroken zijn naar dicht. Tussen Nijmegen en Gorkem is er de nodige vertraging op de A15. 7 kilometer tussen Tiel-West en het knooppunt Deil. De nasleep van een ongeluk op de A16 de Rotterdam Breda. Het levert 7 kilometer file op net voor het Klaverpolder. En tenslotte de A50 Eindhoven richting Arnhem. Ook daar hadden we een aanrijding bij Ravenstein. 5 kilometer file vanaf Os. Alle rijstroken zijn weer vrij. Over het lezen van boeken wordt meer gelogen dan over seksuele prestaties. Voortaan kunt u nog meer opscheppen. Lees de hele wereld bij elkaar. 360 Magazine, elke twee weken het beste uit de internationale pers... Nu 5 nummers voor maar 10 euro. Ga naar 360magazine.nl. Immekradenhouse. Want je carrière in de chemie gaat in onze EUR-regio harder dan 130. Zuid-Limburg. Je zal er maar wonen.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 Goedemorgen, het is acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het bankgeheim in Luxemburg gaat op de helling, hoort u zo meer over. Begin in Frankrijk. Ja, want ook een flink aantal buitenlandse bedrijven heeft via de firma Willy Selten vlees gekocht. En ook die bedrijven moeten op de hoogte worden gebracht van de terugroepactie. En dus ook in Frankrijk. En als correspondent Frank Renaud, uh, Frank, ja, dit nieuws wordt in de Franse media ook groot opgepakt. Ja, het wordt hier heel erg groot opgepakt. Hoor. Je ziet het overal terugkomen in kranten, op televisie en ook op de radio... zoals nieuwszender Frans Info. À travers par un grossiste des pourrait avoir... nou, het de paardenvleesschandaal de... kan nog wel eens groter zijn dan wel dachten... zegt de radiozender door deze nieuwe Nederlandse draai. Kijk, voor Frankrijk is het natuurlijk een heel belangrijk onderwerp. Want twee maanden geleden werd Frankrijk toch een beetje in de beklaagde bank gezet. Franse bedrijven werden neergezet als de spil in dat paardenvleesschandaal. En je merkt nu in de Franse reacties dat duidelijk met een beschuldigende vinger naar Nederland wordt gewezen. Bijna alsof de Fransen blij zijn dat ze niet meer alleen als schuldig worden gezien. Een regionale krant schreef vleesschandaal leeft weer op door Nederland. De televisiezender Frans Venkatge benadrukte dat het bedrijf van Willy Selten al doelwit van onderzoek is geweest. Dus Nederland heeft ook vuile handen. En Dagblad Le Monde, de kwaliteitskrant, die wijst er nog eens op... dat Nederland destijds, twee maanden geleden... al niet of nauwelijks meewerkte met de Fransen... aan het onderzoek naar de oorsprong van het paardenvlees. Dus ja, heel veel aandacht in de Franse pers, maar met een ondertoon... Ook in andere landen dan Frankrijk worden dus fouten gemaakt. Hmm. En uh, ja, we zien hier dat de 130 bedrijven uh, aan wie Willy Zelten heeft geleverd... Uh, moeten gaan traceren, het vlees moeten gaan opsporen en uh, terughalen. Wat gaat er allemaal in Frankrijk nog gebeuren? Daar is volstrekte onduidelijkheid over op dit moment. Het nieuws is doorgedrongen, er wordt vooral met die beschuldigende vinger naar Nederland wordt gekeken. Maar er zal via dat automatische alarmeringssysteem wat er bestaat, wat in werking is gezet, moeten die bedrijven gedraceerd worden. Maar de Fransen weten ook nog met dat vorige schandaal van twee maanden geleden in het Achterhoofd dat het geen makkelijke opgave zal zijn. Dus dat wordt nu allemaal in werking gezet, maar dat moet nog van start gaan. Correspondent Frank je dankjewel. Of je stapje nodelijker naar Luxemburg, want het Luxemburgse bankgeheim gaat vanaf 2015 veranderen. En dat is een grote koerswijziging. Tot nu toe konden buitenlandse spaarders hun vermogen uit het zicht van de eigen belastingdienst houden in Luxemburg. Maar, correspondent Joris van Poppel in Brussel, is dat nu afgelopen? Nee, als je geld in Luxemburg hebt, dan zou ik het er maar af gaan halen. Als je het in ieder geval niet hebt verteld aan de Nederlandse Belastingdienst. Want vanaf uh, 1 januari 2015, dat is over anderhalf jaar, gaat uh, Luxemburg zijn bankgeheim opheffen. Dat heeft de premier, Juncker, gisteren in zijn State of the Union... Uh, zijn jaarlijkse uh, beleidsverklaring in het Luxemburgse parlement uh, verklaard. Uh, over anderhalf jaar, dus de druk was al jarenlang heel erg groot op Luxemburg. En ja, nu, uh, het is nu een goed klimaat, zeg maar, om... Uh, om de daadwerkelijke openheid van zaken te geven. De offshore leaks hebben we gehad vorige week natuurlijk. Uh, Luxemburg is in één rijtje genoemd met Cyprus... Uh, zelfs als landen met een veel te grote uh, bankensector. Toch zegt de jonker zelf, uh, daar heeft het eigenlijk niet mee, niet mee te maken... met die hele recente gevallen, maar we kunnen hier niet uh, aan, aan ontsnappen. Al 15 jaar maand Europa ons, met name Duitsland... om meer openheid te geven over wie nu eigenlijk hoeveel geld op een Luxemburgse rekening heeft staan. Uh, en ook Amerika is daar recentelijk bijgekomen. Ja, en dat was volgens Jonker, zei hij gisteren aanleiding, om het beleid, dat bekende Luxemburgse bankrein, te wijzigen. En, en wat houdt dat dan in? Hoe, uh, hoe gaat Luxemburg dat aanpakken? Nou ja, uh, heel simpel. Uh, Luxemburg gaat bijvoorbeeld... de Nederlandse Belastingdienst uh, vertellen... Uh, hoeveel rente uh, Nederlandse spaarders uh, incasseren. Dus heel concreet... Uh, welke Nederlander hoeveel geld op een Luxemburgse spaarrekening heeft staan? Uh, tot nu toe was er een soort uh, bronheffing, een anonieme heffing. Dan werd er werd op dat Nederlandse bijvoorbeeld spaargeld in Luxemburg werd wel belasting gegeven. Maar de Nederlandse Belastingdienst wist niet wie daar precies geld had staan. Dat gaat veranderen. Ja, en dat betekent natuurlijk dat je dat, uh, de, de, dat, dat opgeteld wordt bij de vermogensbelasting uh, in Nederland. En dat je dus zwart geld niet meer uit het oog van de Belastingdienst kunt houden. Ja, Dan kan Juncker wel zeggen, uh, dit kan zo niet langer. Maar hoe makkelijk is dat ook te doen? Want uh, we hebben gezien in Ierland, en zeker in Cyprus natuurlijk... wat zo'n overspannen financiële sector, uh, wat dat kan betekenen voor je land. Wat, wat zou het van consequenties kunnen hebben voor het groot hertogdom? Ja, nou ja, het is een enorme belangrijke sector voor Luxemburg. Ze hebben 141 banken. Een groot deel van de, van de, van het bruto nationaal product komt natuurlijk van die enorme financiële sector die ze daar hebben. Kijk, Juncker heeft zelf gisteren gezegd, ons land leeft niet van zwart geld, nog van belastingontwijking. Onze belasting, onze banken gaan dit, gaan dit aankunnen. En dat zullen ze ook wel, want het is nu, staat niet alleen Europees, uh, uh, Europees uh, geld natuurlijk in Luxemburg. Uh, maar ook geld uit de golfstaten, Rusland, uh, Latijns-Amerika. En daarvoor blijft het bankgeheim wel bestaan. Het blijft ook bestaan bijvoorbeeld voor uh, uh, winst op aandelen, investeringsfondsen. Daar kan Luxemburg nog wel mee verder. Ze hebben een, een gezonde financiële sector uh, wat dat betreft. Maar ja, het is natuurlijk wel. Uh, die, uh, je zult wel zien dat er veel mensen hun geld zullen gaan weghalen. Langzaamaan in Luxemburg hebben ze ook al gedaan blijkt bijvoorbeeld dat uh, Nederlanders um, uh, twee jaar geleden nog 3 miljard euro hadden staan in Luxemburg en Oostenrijk, een ander land met een bankgeheim. Uh, dat is de afgelopen jaren al, afge, al bijna gehalveerd naar anderhalf miljard hmm. volgens de gegevens van de Belastingdienst. Er zal geld weggehaald worden uit Luxemburg, uh, dat zeker, maar volgens Jonker kunnen ze het aan. Joris van Poppel over het bankgeheim van Luxemburg vanaf 2015 niet meer zo heel geheim. Particuliere beveiligers op schepen in de strijd tegen piraten. De minister lijkt overstag. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. En misschien boven uw tuin ook. Een drone. Als u hem waarneemt, dan moet u even denken aan de bestuurder. Dat kan zijn, Mino remmers, tenminste. Depe. Depe. Ja. vanochtend. Oh, oh, oh, ja, ja. ja. ja het val, valt nog niet mee, hoor. Marcel, je moet er wel een brevetje voor halen, volgens mij. Dat lijkt me niet onverstandig. Nee. Maar ja, we zijn op de high-tech campus en het lijkt een beetje op het eerste gezicht een bijeenkomst van modelbouwvliegers... die hun koffertjes uitpakken met zendertjes, ontvangertjes. Maar het is ook serious business, want ik sta nu bij de Gatewing X100. Nou, dat is al gauw een ding van bijna een meter spanwijte. Jullie vliegen voor van alles. Uh, wij vliegen voor van alles, inderdaad, maar de, de hoofdbasis is toch cartografie, Het in kaart brengen van terreinen voor allerlei verschillende doeleinden, uh, maar vooral professionele doeleinden. Doe ze misschien... een klant op. Uh, Boskalis waarschijnlijk zeer bekend hier in Nederland. Uh, krachten, Geoinfra, uh, de NAVO of de NATO. Oh, dan wordt dat al het uitschakelen van... Uh, Absoluut, van... van... Van, ja, nee, al achtige types. Nee, nee, nee, dit is een vredelievende drone. Zegt Rick Smisaert, hij is de importeur van dit apparaat. Ja, maar dit, hier, moet je echt, hier moet je verstand van vliegen hebben. Dat klopt, ja. Gating organiseert daarom ook een uh, opleiding die uh, verplicht is bij de aankoop van het toestel. Die opleiding dat duurt vier dagen en dan ben je eigenlijk uh, volleerd om met het toestel te kunnen vliegen. Zegt Michael Maas die bij het apparaat staat. Er zijn nu overigens veel meer fabrikanten, ook van kleine cameraatjes. Rob van Nieuwland is van de brancheorganisatie. Er komt wel regelgeving aan, hè? Er komt heel veel aan, er gaat heel veel veranderen. en De overheid heeft, wordt wakker? De overheid wordt wakker, daar hebben we ook uh, gezamenlijk over uh, gesproken. Want uh, ja, er, zijn, uh, er gaan uh, op dit moment uh, dingen gebeuren die, uh, die de hele sector wat professioneler gaan maken. En daar hebben we allemaal behoefte aan. Maar er is al heel veel discussie over de inzet van de Raven. Onder andere. Dat, is dat gebruikt defensie. De politie gebruikt ze steeds vaker. Nou blijkt ook dat ze veel vaker vliegen dan wij allemaal wisten. En ook van alles filmen. Die, daar gaat het ook over. Ja, dat is ook een nuttig gebruik van uh, onbemande vliegtuigen. Inderdaad. Ja. Wat voor wetgeving. Mag ik straks nog gewoon met een cameraatje gewoon een beetje rondvliegen? Uh, niet als hobbyist. Uh, dat dat uh, wordt een stukje moeilijker als er een camera bij uh, verbonden is. Maar als uh, professioneel bedrijf uh, mag je straks uh, gaan vliegen uh, als je je zaakjes goed op orde hebt. Maar heel Poppiga van uh, NLR, je moet wel een vluchtplan in gaan dienen. Je moet een vluchtplan indienen, je moet allerlei toestemmingen hebben van verschillende instanties. Prefetje. Een brevetje? Een brevetje heb je nodig, maar ja, dat, als je een professionele organisatie bent, dan kun je je professionaliteit mag je ook wel laten zien, in mijn beleving. Het is heel moeilijk om paardenvlees op te sporen in allerlei andere rundvleesproducten. Hoe moeilijk wordt het om mij te ontdekken met mijn kleine afstandsbedienetje als ik toch stiekem aan het vliegen ben boven bijvoorbeeld Eindhoven hier. Dat is een uitdaging. Uh, vanuit, de, vanuit de branchevereniging willen we ons laten zien. We gaan werken aan een website waarbij we duidelijk maken wie waar vliegt. Dat is niet geheimzaam, wat ons betreft. Nee. Maar ja, of je dat echt allemaal goed kunt controleren en de cowboys, waar we vanochtend over hadden, kunt scheiden van de professionele vliegbedrijven, dat is nog maar net de vraag. Ze dus gaan erover praten op de high-tech campus hier in Eindhoven vandaag. Hoe is het eigenlijk op de weg, Kees Kwaks? Het lijkt alsof we het hoogtepunt van deze spits hebben gehad. 240 kilometer. En dat is wel een kilometer of 30 meer geweest. Veel ongelukken, veel opvallende zaken vanochtend. De A2, Eindhoven richting Maastricht. Zes kilometer via bij Gratum. De linker is nog dicht voor technisch onderzoek. Dat duurt tot een uur of negen, is de verwachting. In de tussentijd kan het een keer met bestemming Duitsland... vanaf Leen de Heide beter via Venlo rijden... Een ongeluk op de A6 vanaf Lelystad naar Muiden zorgt voor file bij Almirapoort 3 kilometer. De linker rijstrook is daar nog dicht. Op de ring A10 vanaf Volendam naar Watergasmeer zijn bij knoppend Watergasmeer 2 rijstroken dicht. Het heeft alles te maken met een ongeluk daar. File vanaf Kadoelen, die is 8 kilometer lang. En de naastleep van een aanrijding op de A15 nijmegen Gorkum. Het loopt vast tussen Echtot en Waddenooien in 10 kilometer. Binnenkort mogen er misschien privébeveiligers mee aan boord van koopvaardijschepen... die door piratengebied moeten varen. Personele rederijen zijn er blij mee. En nu mag alleen het ministerie van Defensie gewapende beveiligers leveren. Maar minister Hennis gaat van Defensie gaat onderzoeken... of dat ook anders moet en kan, zei ze gisteren na het Kamerdebat. Als blijkt dat Defensie niet aan de volledige vraag van de reders tegemoet gaat komen dan wil ik wel kijken naar hoe we dat kunnen reguleren voor private beveiligers. Voor het eerst is er een minister die heel duidelijk zegt... we zijn bereid ernaar te kijken. Mieke den Hollander van Nautilus, de grootste vakbond van zeevarenden. Ze is blij met de koerswijziging bij Defensie, want de mensen die zij vertegenwoordigt lopen gevaar, zegt ze. Onze leden die daar voor hun werk gewoon elke week, elke dag doorheen moeten varen. Ja, we hebben niet uh, over kleine gevaren, maar echt van, van zware bewapende uh, overvallers. Gevaren van gijzeling. Bemanningsleden eisen beveiliging en ook reders kunnen of willen niet zonder. Om hun mensen te beschermen, maar natuurlijk ook het schip en de lading. Het is bittere noodzaak. Er vaart eigenlijk geen schip door het gebied zonder dat het schip beveiligd wordt. In ieder geval is het zo dat tot nu toe er nog geen schip is aangevallen uh, en gekaapt waar uh, personeel aan boord zat of het nou militairen waren of privates met wapens. Want die, uh, die piraten die letten heus wel op of dat gevaarlijk is of niet. Tieneke Netelenbos, voorzitter van de Redersvereniging. Ze noemden de twee mogelijkheden die er zijn al even. Of je neemt militairen aan boord, of private beveiligers. Maar dat laatste mag niet, want alleen overheidsdienaren mogen wapens dragen. Maar de eerste mogelijkheid, een team van mariniers, een zogenaamd VPD, inschakelen, dat werkt vaak ook niet. Nou, er zijn situaties waarin dat niet kan, omdat uh, namelijk de wereld van de internationale handel zo werkt... dat je niet altijd weken van tevoren steun kunt vragen. Dat moet soms op een termijn van 1, uh, twee dagen. Nou, dat kan Defensie niet leveren. En het is ook zo dat Nederland heeft veel relatief kleine schepen. Ja, en dan zijn elf, twaalf militairen aan boord. Dat gaat niet altijd. Hè? En voor ons als reders is het ook wel uh, moeilijk te kosten. Want uh, ja, je concurreert met anderen in de markt. En in vrijwel heel Europa staat men ook private armed guards toe. Sommige reders besluiten hun schip dan maar in een ander land te registreren. Zodat ze niet meer aan de Nederlandse wet gebonden zijn. En dus bewakers aan boord mogen nemen. Andere reders huren illegaal bewapende beveiligers in. Alleen wij hebben natuurlijk liever uh, legale teams dan illegale teams. Waarom? Omdat die aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. En dat geeft natuurlijk meer zekerheid uh, dat dat kwalitatief betere uh, teams zullen zijn. Kijk, wij zijn niet voor niks zo uh, tot vervelings toe misschien vasthouden van regel het nou goed in Nederland. Sluitende aanpak. Hè, dat is onze boodschap. En als die sluitende aanpak er niet is, dan gaan mensen natuurlijk zelf oplossingen zoeken. En dat is niet de bedoeling. Uh, maar het is wel te begrijpen. Ons gaat het maar om één ding: dat je personeel en dat de mensen aan boord weer veilig thuiskomen. En over een week of zes moet het onderzoek klaar zijn en dan komt ook de minister met het kabinetstandpunt. Sting! Met Love is the Seventh Wave. Is alweer uit 1985. Het NOS Radio 1-journaal.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 A deeper weight than this, swelling in the world. There is a deeper weight than this. Listen to me, girl. Feel it rising in the cities. Feel it sweeping over.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 Uh, zes minuten voor negen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal Mediaoverzicht. Ja. Dat <hijst> ja, is gelijk. Onduidelijke situatie in Noord-Korea. Dat is daar ook heel onduidelijk. Staat vandaag hoog op de agenda tijdens de top van de G8 in Londen. Acht vooraanstaande industriële landen komen bij elkaar. Volgens de BBC wil Japan dat er een sterk signaal van solidariteit wordt afgegeven. Noord-Korea heeft gedreigd Zuid-Korea, basis van de VS in de regio, en Japan aan te vallen. De Nederlandse Vereniging van Makelaars komt zo dadelijk... over een uurtje met nieuwe cijfers over de woningmarkt. Dat twittert een woordvoerder van de NVM al. Daar komt veel pers op af, zegt hij. De Amerikaanse Senaat begint een debat... over strengere regels voor het kopen van een vuurwapen. President Obama is met voorstellen daarvoor gekomen... na een reeks van grote schietincidenten. Twee belangrijke onderdelen van het plan... het verbod op de verkoop van militaire aanvalsgeweren... en de limitering van het aantal kogels voor een magazijn... zijn in de aanloop naar het debat al gesneuveld. En het is niet uit te sluiten dat de NS een machtspositie op het spoor misbruikt. Dat meldt Spits. De NS kan niet goed uitleggen waarom de Vira geen directe concurrent is... van de normale treinen tussen Amsterdam en Rotterdam. Dat blijkt uit een brief aan de NS van de Autoriteit Consument en Markt... voorheen de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Het concertgebouw krijgt vandaag zijn 3,5 meter hoge gouden lier terug. Het 600 kilo zware symbool van de concertzaal aan het Amsterdamse Museumplein... werd in januari verwijderd voor onderhoud. Het symbolische muziekinstrument is de afgelopen weken voorzien... van een nieuwe laag van bladgoud, staat op nieuws.nl. En vandaag wordt de laatste officiële munt met de hoop koningin Beatrix geslagen. De herdenkingsmunt wordt uitgegeven ter gelegenheid van de 300e herdenking... van de Vrede van Utrecht. De munt is 5 euro waard en is vanaf morgen verkrijgbaar bij alle postkantoren. U kunt hem alvast bekijken op herdenkingsmunt.nl. En dan de presentatie van het Sociaal Akkoord. Komt dat dichterbij? Een belangrijke hobbel lijkt genomen. De duur van de WW. Morgen in... Vrijdagmiddag live. Jesse Klaver.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 We hebben elf desks in Europa en 9 in de rest van de wereld. Oh ja, zoals in Brazilië. Zag ik dat nou op tv? Ja, klopt. Thuis in Nederland, thuis in de wereld. Kijk op rabobank.nl slash internationaal. Samen sterken. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Rabobank.